In Finsterwolde in Groningen is vanavond een stille tocht gehouden ter nagedachtenis aan drie mannen die afgelopen vrijdag bij een autoongeluk om het leven kwamen. De bestuurder van de auto, een vrouw van 32, ligt nog in zorgwekkende toestand in het ziekenhuis. De auto vloog s'nachts uit de bocht, botste op een boom, belandde in de sloot en vloog in brand. Voor de kust van Libië zijn minstens 45 bootvluchtelingen verdronken die op weg waren naar Europa. Volgens de VN zijn er dit jaar bij een schipbreuk niet eerder zoveel migranten in de Middellandse Zee om het leven gekomen. 37 mensen werden gered door vissers. Het schip waarop ze voeren zou gezonken zijn nadat de motor was ontploft. Bayern München staat in de finale van de Champions League. De Duitsers wonnen met 3-0 van Olympique Lyon, waar Memphis Depay de aanvoerder was. De finale van de Champions League is aanstaande zondag in Lissabon. Dan moet Bayern het opnemen tegen Paris Saint-Germain... dat voor het eerst in het bestaan van de club in de finale staat. En dankzij de zegen van Bayern München is Ajax volgend seizoen verzekerd... van de groepsfase van de Champions League. AZ stroomt in de tweede voorrondes in. Het weer nog, meer bewolking met vannacht af en toe een bui. Het koelt af tot een graad of 19. Morgenochtend trekt de regen via het Noordoosten weg en breekt de zon af en toe door. De temperatuur loopt op naar 26 tot 32 graden. Morgenmiddag is de kans op pittige regen en onweersbuien. En vrijdag dan wordt het bewolkt en nog zomers warm met een graad of 25. In de loop van de dag stroomt er dan minder warme lucht het land binnen. Dit was het NOS Journaal.